Des uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. GroenLinks, SP en PvdA willen dat minister Koolmees werk maakt... van een verplichte betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Daarom komen de linkse partijen met een motie. Bijna driekwart van alle zelfstandigen is nu niet verzekerd. Meestal vanwege de hoge kosten. PVV, DENK en 50PLUS zien ook wel iets in een verplichting. Kabinetsbeleid is juist om dat niet te doen. En er komt sowieso een onafhankelijke commissie... die moet onderzoeken of het verstandig is om ZZP'ers te verplichten... een verzekering af te sluiten, zegt minister Koolmees. Ook gaat hij in gesprek met verzekeraars... om te kijken of de kosten omlaag kunnen. Paul Manafort, de oud-campagneleider van president Trump... heeft gelogen tegen speciaal aanklager Mueller. Die doet onderzoek naar de Russische inmenging... in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Manafort zou hebben gelogen na de schikking met Mueller. Manafort zou meewerken aan het Rusland-onderzoek... in ruil voor strafvermindering. En waarover Manafort zou hebben gelogen, is niet bekend. Hij zelf ontkent alles. Na goedkeuring door het Oekraïnse parlement... is voor één maand de staat van beleg afgekondigd. Daarmee kan de Oekraïnse regering bijvoorbeeld de media censuur opleggen... en een avondklok instellen. Maar het is onduidelijk welke maatregelen nu precies worden genomen. De aanleiding voor het besluit is dat de Russen... eergisteren drie Oekraïnse marineschepen enterden... en de bemanning meenamen. En de Amerikaanse autofabrikant General Motors wil volgend jaar vijf fabrieken sluiten. 14.000 mensen dreigen hun baan te verliezen. De producent van onder meer Chevrolet en Cadillac zegt zich meer te willen richten op zelfrijdende en elektrische auto's. Het aandeel General Motors ging na het nieuws omhoog op de beurs. Het weer nog wolkenvelden en vooral in het noorden af en toe zon. Het blijft droog bij 3 tot 6 graden. Morgen en donderdag valt er af en toe wat regen... en wordt er ook iets minder koud. Donderdag kan het meer dan 10 graden worden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Zin in Zandvoort? Zandvoort.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 Dat ik in de plaats had gevonden En de chauffeur niet op zijn recht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 www.zfmzandvoort.nl internet www